5 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws en Co. Wetenschappers in Groot-Brittannië en bij de OPCW zitten midden in een diplomatieke storm. Zit Rusland achter de gifgasaanval op dubbelspions Kripal. Zij moeten het zeggen, OPCW, maar kunnen ze dat ook. En niet door gesloten spoorwegbomen rijden. Dat geldt ook voor wielrenners. En zo werd Dylan Groenewegen zojuist geschorst tijdens de Scheldeprijs. Het NOS Journaal.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 Dat heb ik gewoon geschrapt, de kern van dit voorstel. En vervolgens heb ik op verzoek van de Kamer... de koning ondergebracht in een al bestaande categorie. En daar voeg ik hem dan aan toe als dienaar van de publieke zaak... om in die correcte termen te blijven. En dat is de categorie dus ambtenaren. De reformatorisch dagblad heeft gepraat met twee homoactivisten over het pamflet tegen de zoenende mannen van modemerk Suitsupply. Het pamflet zat vorige week bij de krant en leidde tot veel kritiek... Homo-activisten begonnen een tegenactie... en haalden geld op om een paginagrote advertentie... met zoenende mannen in het reformatorisch dagblad te krijgen. De hoofdredacteur zegt dat er een open en eerlijk gesprek is geweest... met de activisten, maar dat ze het niet eens zijn geworden. De krant weet nog niet of ze de tegenadvertentie gaan plaatsen. Ze willen meer zien. Groot-Brittannië wil absoluut geen gezamenlijk onderzoek met de Russen... naar de vergiftiging met zenuwgas van de Russische dubbelspion Skripal. De Britten noemen het Russische voorstel tot samenwerking pervers... en een afleidingsmanoeuvre. In Den Haag is vandaag een overleg op het hoofdkantoor van de OPCW... dat is de organisatie tegen chemische wapens. En dat gebeurt op verzoek van Rusland. Moskou zit namelijk nog met een hoop vragen, zegt correspondent David-Jan Godfra. En dan gaat het bijvoorbeeld over onderzoeksmethode, over bewijsmateriaal... en hoe, welk bewijsmateriaal de Britten beschikbaar hebben gesteld, van, van dat soort dingen. Maar om eerlijk te zijn is het heel onduidelijk, want het is een besloten bijeenkomst. Vanavond weten we waarschijnlijk meer over wat er achtersteekt, steekt... want dan, dan geven de Russen een persconferentie op hun ambassade in Den Haag. Er zijn de afgelopen maanden een stuk meer auto's verkocht... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal rolde er ruim 136.000 auto's de showroom uit. Een stijging van ruim 13,5 procent. Een Arnhemse Syriëganger is bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel. Hij heeft zich aangesloten bij de terreurorganisatie Islamitische Staat. En de politie doet vandaag opnieuw onderzoek in het water... bij de Haagse wijk Iepenburg... om informatie te achterhalen over de dood van Orlando Boldewijn. Het lichaam van de Rotterdamse tiener werd eind februari gevonden op een eilandje in het water. Een bestuurder en een medewerker van een thuiszorgbureau in Utrecht zijn opgepakt. Ze zouden jarenlang hebben gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten van cliënten, zegt het functioneel parket. Zij hebben een thuiszorgbureau dat zogenaamd zorg leverde aan klanten van Turkse Comas. En zij hebben het geld dat besteed is, zou moeten worden aan zorg, hebben ze niet besteed aan zorg.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 Drie jaar geleden ontstond er na Parijs-Roubaix ophef... bij een soortgelijk incident. Er werden toen geen straffen uitgedeeld. Maar de UCI, de Wielen Unie, verscherpte een jaar later wel de regels. Het werd tot slot stevige buien trekken over het land. Sommigen met onweer, hagel, windstoten. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. En morgen draait de wind. Dan wordt het een stuk kouder met een graad of 9. Na morgen is het droog, vrij zonnig en ook gaat de temperatuur omhoog. Zaterdag kan het hier en daar zelfs 20 graden worden. Ja, de buien waar Mark het over heeft, die hebben invloed op de avondspits Edwin Gerritsen. Ja, want die is ook een stuk drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan in het midden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Brugge en Barneveld. Kwartier vertraging, daar staat een kapotte auto. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Waterberg en Duiven... ruim een half uur. A27 van Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Knoop Lunet... een 10 kilometer file met een uur op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder... en Knopput Rijnsweert een half uur vertraging door de file op de A27. En op de A50 Apeldoorn richting Os tussen Waterberg en Renkum... ruim een half uur vertraging.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 NTO Radio 1. NOS NTR. Op verzoek van Rusland is de OPCW, de Organisatie tegen Chemische Wapens, in beraad bijeen. Poetin wil bewijs zien van zijn schuld aan de vergiftiging van een oud spion. In deze visie, in de nu, zegt Poetin, is er gewoon sprake van een anti-Russische campagne. Lara Rensen. Dat de Russen om deze bijeenkomst in Den Haag hebben gevraagd is opvallend... want de OPCW doet juist onderzoek naar de vergiftiging op verzoek van de Britten. Rusland enerzijds en Groot-Brittannië met steun van Westerse landen anderzijds... zijn verwikkeld in een diplomatieke crisis sinds de vergiftiging van oud-spions Kripal. Correspondent David-Jan Godfroy in Moskou. David-Jan, waarom komt Rusland nu met deze meeting? Het ja, is nog niet zo makkelijk te beantwoorden... want het is een besloten bijeenkomst. En de overige deelnemers die wisten blijkbaar ook niet waar het over zou gaan... als je tenminste de woorden van de, van de Britse vertegenwoordigers... bij de OPCW mag geloven. Nou, het zou kunnen dat, dat Rusland antwoord wil op 13 vragen... die het eergisteren aan die organisatie heeft, ge, heeft gestuurd. En dan gaat het bijvoorbeeld om welke onderzo onderzoeksvraag... de Britten precies hebben gesteld aan de organisatie... welke bewijsmiddelen ze hebben overhandigd. Maar ook technische vragen over de aard van het onderzoek... en de Russen die kwamen... In ineens met, met Frankrijk op te proppen, want dat zou betrokken zijn... bij het Britse onderzoek naar de zenuw, uh, zenuwgasaanval. En het lijkt er een beetje op, maar ja, ik zeg dat toch wel met heel veel voorbehoud... dat Rusland op voorhand iets van twijfel wil zaaien... over de objectiviteit van dat OPCW-onderzoek... om al op voorhand de, de angel uit de conclusies te halen. Want uh, hoe staan de Russen tegenover het OPCW? Ja, ze zijn er lid van, want ze hebben het verdrag... chemische wapens in, uh, van 1997 getekend. Dus je zou zeggen dat ze instemmen met de werkwijze... in ieder geval van, van die organisatie door onderzoeken. Maar dat is niet helemaal waar. Ze, uh, je hoorde net al uh, wat voorbehouden doorklinken... in de vragen die ze gesteld hebben. En bijvoorbeeld in 2017 hebben ze de conclusies... van een OPCW-onderzoek naar door het, Syrische, het gebruik van saringas... door het Syrische leger naar de prullenmand verwezen. En uh, als de van, van, van het onderzoek van, van, het, van de OPCW naar Salisbury, die ze niet bevallen, ja, dan zullen ze ongetwijfeld iets soortgelijks doen. ze zullen allerlei bezwaren gaan opvoeren tegen methode, tegen werkwijze, van dat soort dingen. Maar ja, we moeten afwachten natuurlijk waar de OPCW mee komt. Misschien beperken ze zich net als het Britse Defensielaboratorium onlangs tot de vraag of de gebruikte stof Novichok was of niet. En als dat de conclusie is, ja, dan zal Rusland herhalen... wat ze al eerder hebben gezegd... dat dat in tal van andere landen gemaakt kan worden. Hmm. Wanneer weten we meer, David-Jan? Uh, begin volgende week, althans dat heeft de OPCW aangekondigd... dat ze dan met, uh, met de onderzoeksresultaten uh, naar buiten komen. En dan is het natuurlijk de vraag wat die conclusies zullen zijn... of er een antwoord komt alleen op de vraag welke stof er is gebruikt... of ook waar die vandaan komt en wie hem gebruikt zou kunnen hebben... wat natuurlijk veel relevantere vragen zijn in dit stadium. Ja, zeker. David-Jan vanuit Moskou. Dankjewel, David-Jan. We hebben contact met toxicoloog Jacob de Boer... van de Vrije Universiteit Amsterdam. Meneer de Boer, ook welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Het OPCW heeft de opdracht gekregen van Groot-Brittannië... om de oorsprong van Novichok te onderzoeken. Het is niet precies duidelijk wanneer die resultaten naar buiten komen. Dus dat horen we net ook van David-Jan. Hoe uitzonderlijk is het dat het OPCW een zaak als deze moet onderzoeken? Nou ja, het is wel een bijzonder geval, want de houdt zich natuurlijk meestal bezig met uh, zeg maar de grotere hoeveelheden aan, aan strijdgassen, zenuwgassen, om die uit de wereld te krijgen. En dit is een heel specifiek uh, geval van, een, van een, een aanslag in feite. Dus, maar blijkbaar hebben ze dat toch uh, geaccepteerd. Hmm. Ja, um, het is wel uh, lastig, want um, hoe zouden ze de dader hiervan kunnen achterhalen, hè? Ja, het is buitengewoon lastig. Kijk, uh, het is algemeen bekend dat dit uh, in ieder geval voor het eerst... maar ook vooral in Rusland is geproduceerd. Uh, ja, dat Poetin zegt, het kan ook in andere landen gemaakt worden... Dat denk ik ook wel. Maar het moest ook wel een beetje denken aan het moment waarop hij de Krim innam. Toen er eerst een aantal mensen in, in zo'n uh, bepaald uniform rondliepen. En toen zei hij van ja, die, kun je die, over, die uniformen kun je overal kopen. Dit is wel een beetje typisch des Poetins, denk ik. Hmm. Uh, dus ja, het, het is heel moeilijk om, het, om vast te stellen waar het vandaan komt. Je kunt zeggen, het is Novichok of het is het niet. Dat is één ding. En je kunt misschien vaststellen van dat de grondstoffen uit Rusland kwamen of niet. In dat laatste geval is het interessant. Als je kunt zeggen, nou ze komen niet uit Rusland, ja, dan, dan hebben we misschien, dan hebben ze misschien iets. Hè? Voor nieuwe onderzoeken recruteert het OPCW... voortdurend deskundigen uit de lidstaten. Had u zo'n onderzoek als dit willen doen? Nou, dit is zeker heel erg interessant. Maar ten eerste ben ik niet echt een expert in, in dit soort uh, gassen. Wij werken wel veel met gifstoffen, maar uh, voor het werken... en zeker als je, als je naar het laboratorium gaat, het werken met dit soort stoffen... dan heb je echt een heel speciaal laboratorium nodig... met alle veiligheidsvoorzieningen voor, uh, voor de mensen die ermee werken. Dus dat zouden wij ook echt niet, uh, ja, niet kunnen en niet willen doen. Wat wel belangrijk is, vorig jaar verklaarde Rusland... dat het uh, de voorraden van zenuwgas vernietigd had, het OPCW heeft dat niet kunnen controleren, omdat ze niet de bevoegdheid hadden. Denkt u dat de OPCW, in tegenstelling tot de Britse Militaire Onderzoeksdienst... wel achter de herkomst van het gif komt? Nou... Ja, ik denk wel dat ze uiteindelijk eh, met bijvoorbeeld isotopenonderzoek zo iets kunnen zeggen over waar op zijn minst de grondstoffen vandaan zouden kunnen komen, dat is al niet zo eenvoudig maar dat zou kunnen, maar daar heb je gewoon niet zo gek veel aan hè? dus het, kijk het gaat hierom niet, niet om tonnen, hè? dat is waar ze ja. gebruikelijk aan werken om grote hoeveelheden de wereld uit te krijgen, maar als je daar nou niet eens een grammetje, maar zeg maar 10 of 20 milligram van achter houdt dat is al genoeg om één persoon eh, zeg maar om te leggen, dus dat is eigenlijk het uh, probleem. Het gaat om die kleine hoeveelheden. Dus ook al zeg je oké, okay, het komt uit uh, Rusland. Het is daar gemaakt. En dan kan het ook nog uh, een paar jaar ergens anders hebben gestaan. En er ja. zijn misschien allerlei duistere quiz dat, dat je, je stopt het in je koffer en je neemt het uh, de grens over. Dat is niet al te moeilijk, denk ik. Nee, en je kunt het gif niet alleen transporteren, maar je moet het ook uit verschillende stoffen samenstellen als je dat gif ja, wilt maken. Verbaast, ja, het u, verbaast het u dat uh, Verenigd Koninkrijk meteen Rusland aanwees als schuldige? Nou ja, ja, je weet niet precies wat ze allemaal weten natuurlijk. Maar ik vond het wel snel. Het klonk zo overtuigd dat ik dacht, oké, okay, ze hebben blijkbaar informatie. En ja, nu komt dus dat Britse lab met, met zoiets van... ja, we kunnen alleen zeggen dat het dat die stof is, een overchok, maar mm -hmm. verder niet. Dan, dan, dan denk ik, nu zijn ze dan toch niet wat te snel geweest. Ja, ze zeggen ook steeds, uh, het is... Um Novichok, dat weten we. Um, ja. We weten niet waar het vandaan komt. Maar Precies. er zijn wel andere informatiebronnen ook. Maar ja, die, die, ja, die maar ja, geven ze is, niet... Dat... Dat is het enige woord. wat je hoort, hè? Ja, ja, ja zeker. Ja. Dus dat maakt het wel. Uh, ja, het maakt het moeilijk om daar echt een orde over te vellen op het ogenblik. Er bestaat ook een techniek waarbij je de chemische samenstelling van een stof kunt meten. En die kunt vergelijken met, met labstalen uit andere landen. Uh, u had het al over isotopenonderzoek. Ja, dat is ja, dus een optie. Dat, ja, ja, dat zou een optie zijn. Ik denk dat dat uh, voor de experts en, en bijvoorbeeld bij TNO-Rijswijk... die moeten dat denk ik wel kunnen. Maar dan nog, hè, dan ook als je vaststelt... Als het uit bijvoorbeeld Rusland komt, ja, dan, dan nog kan het in kleine hoeveelheden. Kun je, dat is hier echt de moeilijkheid. De kleine ja. hoeveelheid, die je overal ja, uh, kan rondbewegen, meenemen, enzovoort. En, en dan, ben je, dan heb je dus nog niet een sluitend bewijs. Dan moet je dus meer hebben, of ze dat hebben, wat ze min of meer suggereren. Ja, dat zou kunnen, maar ja, dat, dat zal toch niet een keer voor de dag moeten komen. Aanrijken? Nee, precies. Nee. Nee. Nee, nee. Goed, het blijft een hoe dan niet. Toxicoloog Jacob ja. de Boer. Uh, wij verwachten nog een persconferentie van de Russische ambassade door in Den Haag over deze kwestie. En uh, ja, als die voor het einde van de uitzending komt... dan hoort u dat. Het Gerritsen, hoeveel files heb je inmiddels? We hadden nu ruim 400 kilometer, Lara. In het midden van het land staan de meeste files. Dat komt ook door de regen. Op de A1 van Amsterdam, de Amersfoort... tussen Eendbrug en Hoeverlaken 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto. En in het noorden van het land, op de N31... Leeuwarden richting Drachten, is een ongeluk gebeurd. Tussen Leeuwarden-West en Leeuwarden... drie kwartier vertraging. Het is geen beste dag voor wielrenner Dylan Groenewegen... en heel wat van zijn collega's. Dylan Groenewegen was een van de favorieten voor de Scheldeprijs. Een koers in Zeeuws, Vlaanderen en België... op het lijf geschreven van de sprinter. Maar Groenewegen kwam eigenlijk nooit in de buurt van de overwinning. Sterker nog, hij heeft de wedstrijd helemaal niet mogen uitrijden. Verslaggever Gio Lippens, vertel eens wat is er gebeurd? Lara, uh, hij zat in een uh, tweede pelotonnetje, een tweede waaier... want ze reden door Zeeland, daar waaide het nogal hard... en uh, het peloton was in stukken gebroken... en die tweede waaier die dacht nog even bij een rood spoorwegovergang licht door te steken. Dus op het moment dat de bomen nog niet naar beneden waren... met het eerste deel van dat tweede peloton dacht uh, daar nog even onder door te glippen. Ja, en de jury is onverbiddelijk geweest. Uh, ze hebben gewoon gezegd uh, dat hele pelotonnetje wat achter reed... Uh, werd uit koers genomen, 30 man in totaal. Niet ja. alleen Dylan Groenewegen, hè, een van de grote kanshebbers... maar ook bijvoorbeeld Arno D. Maar ook een verschrikkelijk snelle sprinter, uh, Tony Martin. Een geweldige tijdrijder Roy Curvers, Nederlander van Sunweb. Nou, die zijn allemaal uh, uit koers gehaald. En dat betekent dus dat er 30 man minder in koers meegingen. En uh, uiteindelijk, uh, door die waaiers, uh, brak het peloton nog veel verder. En uiteindelijk bleven er 54 man over in een finale die wel zinderend was. hoor. En uh, we hadden het over Dylan Groenewegen als de grote Nederlandse sprinter. Maar we hebben wel een nieuwe sprinter hoor aan het firmament. Hij rijdt bij Quickstep, is pas 21 jaar oud. Rijdt pas voor het eerst met de grote mannen mee. Uh, Fabio, uh, uh, uh, uh, uh, uh, even kijken, vaak op de Jacobsen natuurlijk... die, uh, ja, die wint daar gewoon die sprint. Uh, eigenlijk geweldig gang maakt door zijn ploeg Quickstep. En hij heeft eerder ook al nokere koersen gewonnen. Dat is ook een semi-klassieker. Dit is een semi-klassieker. Maar deze telt voor sprinters nee. geweldig zwaar. Omdat, ja, dit telt toch een beetje... als het officieuze wereldkampioenschap voor sprinters. Hè. Ik zeg er nadrukkelijk bij officieus. Ja. Want uh, Marcel Kittel bijvoorbeeld heeft vijf keer gewonnen. Kittel zat er ook nog bij op het einde... Alleen die kreeg een lekker band in de slotkilometers. Net als Moreno-Hofland, ja, en dan kun je niet meer meesprinten. Hey, en Wegen, heeft hij nog wat kunnen zeggen? Snapt hij dat hij uit koers genomen is? Uh, nou, van Groenwegen zelf heb ik nog geen reactie uh, gezien. Ik heb wel een reactie gezien van Arno De Maar op uh, Twitter. En die zegt van, nou, uh, ik veroordeel de beslissing van de jury absoluut niet. Ik snap het. Maar hoe moet je in godsnaam uh, met zo'n snelheid... als waarin je op dat moment in zo'n pelotonnetje zit in achtervolgingen... tegen de 60 kilometer per uur... als je op zo'n spoorwegovergang afstormt... hoe kun je dan nog op tijd remmen op het moment dat die ja. lichten op rood springen? Dus technisch gesproken, zegt hij, heeft de jury volkomen gelijk. We zijn door rood gereden. Maar uh, we hadden dit niet anders kunnen doen... Want als we met vol in de remmen waren gegaan, waren we of gevallen... of midden op de treinrails tot stilstand gekomen. Ja, dat kan ook nooit de bedoeling zijn. Uh, dit um, is vaker gebeurd, toch, in het wielrennen? Een paar jaar geleden, kan ik Jazeker. me herinneren? Uh, ooit nog eens een keer in Parijs-Roubaix. Uh, nog niet zo gek lang geleden. Uh, toen werd er niks gedaan. Uh, er was er zelfs een deel van een uh, groep... Uh, die dacht uh, voor een TGV langs uh, te kruisen. Het lijkt me een beetje gevaarlijk. We nou. komen toch wat sneller aan dan de gewone treinen. Uh, maar de jury besloot toen niks uh, te doen... Later is wel besloten van we gaan voortaan uh, strenger opletten. En in 2006, toen is er wel degelijk een trio... dat in de top 5 eindigde van Parijs-Roubaix... is uiteindelijk uh, uit koers genomen. Uh, Lijf Hosten, Peter van Peterum, twee Belgen en Guzef, een Rus. Ja, en die zijn dus gedisqualificeerd... wegens dat negeren van de gesloten spoorwegovergang. En, en Tom Bonen, die kwam toen als vijfde over de streep. Die werd toch... Uiteindelijk nog tweede daardoor in de uitslag. En over jurybeslissingen gesproken. In de Ronde van Vlaanderen hebben we het ook gezien. Luke Rowe, een Engelsman van Sky... die achter het publiek langs reed in een afdaling... om zo wat plaatsen te winnen. Die uh, werd uh, ook uit koers gehaald. Uh, waarschijnlijk ook nog na het bestuderen van de videobeelden. Maar de videobeelden die waren er op dit moment niet. Nou. Want uh, het was nog voor de tv-uitzending. <coughs> dit weekend weer uh, parijs Robert. Zijn er nog steeds veel Zeker. overgangen? Uh, daar zijn nog steeds uh, spoorwegovergangen. Jazeker, en die zijn er ook nog steeds in de finale. Ze proberen altijd wel te timen dat het goed uitkomt. Dat er dus niks mis kan gaan. Uh, dat uh, laten we zeggen het peloton uh, voorbij kan op een moment... dat er nou eventjes een tijd lang geen treinen passeren. Maar je weet het nooit, hè, ze hoeven maar wat vertraging te hebben. Ze hoeven maar wat sneller te rijden dan het, uh, het snelste schema. Ja, en dan, uh, dan ben je de klos. Ja, weetbokje. Dank je wel. It, but baby, you're getting good to do me I'm a hard guy, a love, I've been hurt. It's happened before But you got a speak a little something about you And make me beg for more Keep on, keep on Keep on, on doing whatever on, it is you're doing to me Keep on, keep on I don't understand on, it, but baby, you're getting good to do me I swore up and down to myself that I would never fall in love again. But you opened up a new kind of love for me, and I fell in. So keep on, keep on, keep on doing whatever it is you're doing to me. Keep on, keep on, I don't understand it, but baby, you're getting do to me. You touched me like nobody else, so touch me again. You put a love where love never was Again and again and again and again and again and again and again, and again. Verte doet zijn stemmen een beetje denken aan Nina Simone. Bruce Channel met uh, Keep On. Acht minuten voor half zes. Een hele pittige fototentoonstelling... met chockerende zelfportretten van Laura Hospes. Waarop te zien is wat het effect is van een depressie... en van automutilatie. Ze hoopt dat het leidt tot meer openheid over het beschadigen van jezelf. En inmiddels gaat het beter met haar. Ze maakt samen met haar zus een reis naar Canada. En nu dus, als 23-jarige fotografe... deze indrukwekkende solotentoonstelling. Jeroen de Jager ging kijken. Deze wil je graag uitgepakt hebben? Nou, ik dacht... Ik want je hebt ze zelf ook nog niet allemaal nee. gezien, afgedrukt. Nee, nou, deze wilde ik eigenlijk wel graag zien. Want deze heeft een andere lijst, een lichtere lijst. Dus oh, ja. toen dacht ik, nou, even dan kijken. ga ik alvast even kijken. Ja. Hier hangen verschillende periodes, denk ik, uit jouw leven bij elkaar. Hè? Ja, ja, klopt. Nou ja, het is tijd heel slecht gegaan. En we hebben nu eigenlijk vooral de goede periode nog opgehangen... Nou ja, behalve die dan. Die is natuurlijk. Uh... En die dan, dat is een werk, uh, vierkant werk, zwart-wit, ja. grofkorrelig en een ja. beetje een. Ja, ik moet denken aan Francis Bacon. Zo'n verwrongen ja. gezicht. Precies. Ja, ja dat, dat is van een tijd dat het gewoon heel erg slecht ging. En wat een beetje het idee was achter de expositie, is om het af te wisselen. Omdat het, het slechte heeft natuurlijk bestaan en dat zit nog steeds echt in mijn hoofd... en dat speelt zich ook vaak af in mijn hoofd. Maar dat ik het goede, zeg maar de Canada-reis zo intens heb kunnen ervaren... komt ook omdat ik het ook zo slecht heb gehad, zeg maar. En wat is slecht bij jou eigenlijk? Want mensen kennen jou niet. Ja. Wat is slecht bij jou? Um, nou, ik, heb, uh, ik ben in 2015 heel depressief geworden. En ik heb toen ook een zelfmoordpoging gedaan, meerdere eigenlijk. En toen ik eigenlijk een beetje daaruit was, uit het, uit het suïcidale, ben ik heel erg gaan zelfschadigen. Dus oh ja. uh, automutileren. Ja. En... Er hangen ook foto's van uh, hier, ja. hè? Deze bijvoorbeeld hier om de hoek, daar zie je je armen. Ja. Ja, ja, dat, is dat is echt heel idee. heftig, hè? Ja. Dus niet een beetje automutileren, maar uh, een beetje veel. Ja, een beetje veel. Ja, ik, heb, um, nou ja, ik sneed mezelf, maar op een gegeven moment ben ik gaan branden. Dat hield ik eigenlijk voor mezelf. Met een brandhond uh, ja, ging ik eigenlijk niet naar het ziekenhuis. En als je zelf gesneden had en moest gehecht worden... Nou, dan moest je wel naar het ziekenhuis, zeg maar. Hmm. Dus dat, dat branden dat hield ik heel erg voor mezelf tot het eigenlijk zo erg was dat ik met spoed naar het ziekenhuis moest... omdat ik zo diep gebrand had, zeg maar. Waarom wilde je dit laten zien, die automutilatie? Ik was de enige die eigenlijk dagelijks die wonden zag, bijvoorbeeld. En dat vond ik heel naar, dat ik daar heel eenzaam in was. Op het moment dat het vast ligt, dan is het, is het echt. En dan was ik er minder alleen mee. Um, na mijn reis naar Canada heb ik eigenlijk een soort van... bestendigd, zeg maar, hoe het ging. Het ging goed. En um, ben ik steeds meer gaan ontdekken... Oh, hey, ik vind mezelf eigenlijk best wel leuk of mooi of weet ik veel wat. En ik kan dat ook gaan vastleggen. Dus daarin heeft het ook geholpen om de schoonheid zeg maar, van mezelf te gaan zien. Dus... En zit dat in dat werkje wat we wilden uitpakken? Um, nou, dit is uh, mijn uh, zusje. Dit is dan een foto van een bewegend kussen. We deden een soort van kussengevecht. Ja, je ziet de armen en het kussen in een ja. beweging met elkaar. Ja, precies. Nou ja, voor mij is dat wel een heel fijn beeld. soort van Dat ik, dat, dat ik daarin weer de schoonheid terugvond of zo. Dit is de reinheid van het wit ja. en de reinheid van de huid. Ja, ja, precies. Ja, ja dat is wel mooi beschreven. Terwijl jouw huid heel erg beschadigd is. Ja, ja dat klopt. Ja, dus dat is wel een, een ding waar ik zelf ook wel mee moet worstelen, zeg maar. Ik, vind, ik ben nu vooral eigenlijk trots op dat ik het goed voor zorg en zo. Daar haal ik wel uh, ja, trots dus uit. Mm -hmm. dus dat, uh... Waar wil jij naartoe, uh, Laura, met je werk? Heb je daar al een idee van of ben je daar al mee bezig? Zelfs. Uh... Ah, want je bent terug uit Canada. Canada was welk jaar? Uh, 2017, de zomer van 2017. Ja, dus... je bent nu jaar verder weer bijna. Ja, ik denk dat mijn werk... Ja, dat, dat groeit gewoon, net als dat ik groei. En het groeit wel naar uh, meer positieve kant en meer over zelfzorg en uh, het groeien naar vrouw. Omdat ik dat natuurlijk niet echt heb kunnen zijn. Heb ik daar al een foto van hier op deze expositie? Nou, dat is deze. Laat het zien. Ja, hier ja, ligt ja. Hier ligt plat op de... Ja, dit is een polaroid. Het kleinste fotootje. Ja, ja, ja. Want um, ik heb... Um, de neiging om te zelfbeschadigen is, is nog steeds soms aanwezig. Op het moment dat ik te veel stress heb. Of, ik weet, het kan eigenlijk door alles komen. En dit was een moment dat ik heel erg de neiging had om mezelf kapot te maken. Mm -hmm. En toen ben ik een polaroid gaan, ben ik gaan fotograferen. Heb ik een polaroid gemaakt. En eigenlijk dacht ik toen ik dat zag van... Huh, dit is zo zacht. Nee. Dit wil ik helemaal niet kapot maken. Wat we zien is jou naakt, bovenlijf, ja. je borsten hoe je kijkt naar beneden met een kwetsbare uh, neiging in je nek... Ja, in we... een zwarte achtergrond. En daar licht je eigenlijk heel voorzichtig uit op. Ja, ik vind zelf de, het zachte licht en de glooiing, zeg maar... Dat, dat is wat mij heel erg raakt en wat ik heel zacht vind, zeg ja. maar. Dus deze heeft, dit was eigenlijk een direct medicijn, als je dat zo weer uh, wil zeggen. Ja. Laura, ja. je bent gewoon heel mooi. Ah, oh, dank je wel. Ja. En je maakt heel mooi werk... Dankjewel. Ja. Dat is leuk. Moeten u dat werk zien, dan kan het tot eind van de maand in Assen. En voor de openingstijden moet u maar even kijken bij P60 in Assen. Daar staat alle informatie die u nodig heeft. Straks. Onze correspondent in Amerika had een indrukwekkende ontmoeting met John Lewis. Een van de belangrijkste medestrijders van Martin Luther King. En ons belangrijkste verhaal om zes uur. Er komen steeds meer rechtszaken over het halen van klimaatdoelstellingen. Milieudefensie wint u de strijd aan met Shell. Vanavond een kastboekje van Nederland, op eigen benen. Uit huis gaan is van alle tijden. Vroeger spaarde je eerst voor je uitzet en je trouwde pas als er een huis was. Maar het vinden van een eigen stek was en is lastig. Kun je wel wonen waar je wilt? Vanavond een kastboekje van Nederland, 10 over half 9 bij de NTR op NPO 2. De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Kreon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! .Bol.com heeft groot ingekocht. er dus zijn er 10 dagen lang super deals. Met alleen vandaag het allernieuwste Denver voor 139 euro. Exclusief verkrijgbaar bij Bol.com. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Boek nu een rondreis, cruise of stedentrip. En profiteer van korting tot wel 100 euro per persoon.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 Half zes, we gaan naar Michel Koenen en het NOS-journaal. De eerste drie maanden van dit jaar zijn er een stuk meer auto's verkocht... vergeleken met vorig jaar. Het waren er ruim 136.000. Een stijging van ruim 13 procent. Volkswagen werd het meest verkocht, Opel stond op plek 2. Populairste modellen waren de Volkswagen Polo en de Ford Fiesta. Een ganger uit Arnhem is bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel. Vijf jaar geleden sloot hij zich aan bij IS...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 En de Scheldeprijs is gewonnen door een Nederlander. Wielrenner Fabio Jacobsen van Step, was de snelste in de sprint. Dylan Groenewegen werd eerder vanmiddag uit de race gehaald. Hij glipte door gesloten spoorbomen en dat mag niet. In totaal werden 30 wielrenners uit de race gehaald. Dankjewel. Uh... Michel, wij gaan naar het weer, Peter Kapers-Munneke. En ja, we stelden net al vast dat het onstuimig is op veel plekken in Nederland, het onweert. Ja, als je nu in je nieuwe Volkswagen Polo <tie> of Ford Fiesta in de file staat... dan, dan <tie> zie je dat het om je heen onweert. Dat is namelijk vooral aan de hand in het westen van het land. Ook in het noorden overigens, Drenthe, Groningen, Friesland. Met een paar flinke buien. Maar vooral in Zuid-Holland en in Brabant zit daar ook echt onweer bij. Ook in de provincie Utrecht. En die buien die houden ook tijdens de avondspits, maar ook daarna... Nog wel een tijdje aan. Sterker nog, ook vannacht is er hier en daar nog wel kans op een bui. Ik denk dat dan de kans op onweer wel een stuk kleiner wordt. als mm. de zon echt onder is en die, ja, die, die kracht om die buien veel pit te geven een beetje verdwijnt. Maar goed, vannacht is dus ook nog een enkele bui. De temperatuur die komt vannacht uit op zo'n 7 of 8 graden. En morgen, ja, dan is er wel iets opvallends aan de hand. Want dan stijgt die temperatuur ochtends een heel klein beetje. Van 8 naar, laten we zeggen, een, een graad of 9 zo. ongeveer. Um, maar de wind die komt uit het noordwesten. En in het noordwesten is het betrekkelijk koud op dit moment. En dat betekent dat morgen vanaf de ochtend... de temperatuur eigenlijk alleen maar gaat dalen. en smiddags, het hebben, ja, smiddags dan hebben we temperaturen van zo'n zo 5, 6 graden. En uh, morgenavond... dan gaat de temperatuur uiteindelijk zo richting nul. Uh, nou goed, dat is de temperatuur. Uh, hoe ziet de rest van het weer ja, er hoe ziet de rest uit? van het weer eruit? Uh, de ochtend begint met vrij veel uh, bewolking. Een enkele bui is er nog morgen. Maar die buiigheid die trekt naar het oosten weg. En smiddags breekt dan op veel plaatsen de zon door... Uh, maar goed, heel warm zal het dus niet aanvoelen met een windkracht 7 aan Zo de zeg. kust uit het noordwesten. Goed, en dan daarna, uh, ja, die temperatuur die gaat dus in de nacht na vrijdag dalen tot aan het vriespunt. Dus vrijdagochtend begint het ook uh, met 0 graden, zo'n beetje. Nou, die zon die gaat dan echt hard zijn best doen vrijdag. En dan wordt het uiteindelijk overdag zo'n 13 graden. Dat is een hele prestatie. Uh, <lacht> en uh, zaterdag dan uh, begint de temperatuur ochtends met een graad of 6, 7. Dus dan hebben we al een veel betere uitgangspositie om echt uh, hogere temperaturen te bereiken. En dat gaat dan ook gebeuren met wat zon, uh, het blijft ook droog zaterdag. Hmm wordt het overdag zo'n 18 graden. En in het zuiden moet die 20 graden toch echt wel uh, haalbaar zijn. En krijgen we dat dan ook op zondag? Ja, op zondag uh, is er kans op wat meer bewolking. Maar die hoge temperaturen, zo, zeg maar boven de 15 graden... die blijven eigenlijk het hele weekend uh, bestaan. Kijk eens aan. dankjewel, Peter kuipers -Munniken. Ja, dat is nu echt niet het geval, Edwin Gerritsen. Ik hoor zelfs van hagel. Ja, ja, ik zag net een foto van de A2 bij Utrecht... en die zag helemaal wit uh, van een hagelbui. Het is daardoor ook twee keer zo druk als gebruikelijk op woensdag. De meeste files dus in het midden van het land. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo tussen Deventer en Afwit-Lochem... een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen... ruim 20 minuten. A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en de Meren... 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Duitse grens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 Kijk snel op moneyyou.nl Moneyyou, Money geen gedoe Verbazing, inspiratie, verwondering Nationale Museumweek Ontdek ons echte goud Dichterbij dan je denkt Kijk op nationale museumweek.nl. De Doe-het-zelf-hypotheek van Moneyyou 100% online en tegen een scherpe rente Met schroefers ben je meer waard Nu en in de toekomst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 Zes minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws Call. Amerika staat vandaag stil bij de dood van Martin Luther King. Vijftig jaar geleden werd de charismatische leider... van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging doodgeschoten in Memphis. Wat is er vijftig jaar later terechtgekomen... van de droom van Martin Luther King? Met de beroemde burgerrechtenactivist en congreslid John Lewis... blikken we terug op het leven en de dood van King. Meeting Martin Luther King Jr. in 1958 at the age of 18 changed my life. Just the meeting inspired me. John Lewis was 18 jaar oud toen hij zijn grote held Martin Luther King ontmoette. He said to me, Are you the boy from Troy? Are you John Lewis? And I said, Dr. King, I am John Robert Lewis. It maakte een onuitwisbare indruk op hem. If been for Martin Luther King Jr., I don't know what would have happened to me. We shall overcome. We, shall We shall John Lewis zou samen met Martin Luther King uitgroeien... tot een van de grote leiders van de burgerrechtenbeweging. Een van de hoogtepunten was de grote protestmars in 1963 in Washington...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 And the world. King inspireerde mensen over de hele wereld. To dream and to not give up. Not lose faith, but to be hopeful. Zo leidde hij Amerika naar grote hervormingen. De burgerrechtenwet en de nieuwe kieswet waren binnen een paar jaar een feit. Na die grote overwinningen volgde op 4 april 1968 het absolute dieptepunt. Goed Dr. Martin Luther King, de apostel van nonviolence in de Civil Rights Movement, is been tot to dood in Memphis, Tennessee. De lost the of Martin Luther King Jr. had a very sad and unbelievable shot to the movement. De dood van het burgerrechtenicoon kwam als een schok voor de beweging. To the fathers van Dr. King. To the people who believed in him. Some begon te proberen over de behoeften die waren. Eén dag voor zijn dood hield Martin Luther King zijn beroemde mountaintop speech. Daar in zin speelde hij op de vele doodsbedreigingen. Zoals like iedereen I ik like to Een lange leven, life, longeviteit, heeft zijn place. Maar hij riep Amerika vooral op vooruit te kijken. Ik wil gewoon God's wil doen. En hij heeft me to go om to de mountain And I've looked over. And I've seen the promised land. Hoe dicht of hoe ver weg is Amerika van dat beloofde land 50 jaar na zijn dood? During the past 50 years we come a distance. We made progress. In de 50 jaar sinds zijn dood is er veel vooruitgang geboekt, zegt Lewis. Onbetwist hoogtepunt was de verkiezing van de eerste zwarte president van Amerika. En omdat we de bitterste swill van de civil war en and segregatie. And en uit dat dark chapter stronger en more united, kunnen we niet helpen dat de oude hatreds shall someday passen. Was Obama's elektie een vervulling van zijn dream? Nou, een vervulling, maar ook een vervulling van zijn dream. De verkiezing van Obama was deels een vervulling van Martin Luther King's droom. Maar eigenlijk was het niet meer dan een aanbetaling op de droom. Want het gevecht is nog lang niet voorbij. Racisme, discriminatie op de werkvloer, politiegeweld. Wetten die het zwarte Amerikanen moeilijker maken om te gaan stemmen. Het is na 50 jaar nog niet uitgewist. Lewis is bang dat Amerika zelfs stappen terug doet. recent we violence. Racistische groeperingen laten steeds luider van zich horen. Afgelopen zomer leidde dat zelfs tot een gewelddadige confrontatie in Charlottesville, Virginia. What happened in Virginia with white it made me cry. I think there's blame on both sides. But you had also had people that were. very fine people on both sides. Volgens Lewis geeft president Trump nieuwe zuurstof aan deze groepen. Well, I have said I have been asked whether I thought he was a racist. And I said jah. Yes. Like. Like. Maar Lewis is ook hoopvol. Hoopvol over de tegenbewegingen die zijn ontstaan. Zoals Black Lives Matter en de vrouwenmars. En een paar weken geleden nog gingen honderdduizenden scholieren de straat op om te protesteren tegen vuurwapengeweld. Renee King, granddaughter Martin Luther King en Het was dan ook symbolisch dat de negenjarige kleindochter van Martin Luther King de massa toesprak tijdens het scholierenprotest. Het vervult het activistenhart van John Lewis met trots. The fight is not over. The fight is not over. It's an ongoing As Dr. King was saying, it's a struggle to redeem the soul of America. Burgerrechtenactivist John Lewis was dat in gesprek met correspondent Arjen van der Horst. De NOS wijt vanavond een speciale televisieuitzending aan de herdenking van Martin Luther King. De uitzending begint na het late NOS journaal. Om 10 over 12 voor NPO 1 is dat. Atemloos duurt die nacht. Helene Fischer komt naar Nederland. Helene wie denkt u misschien? Helene Fischer. De met afstand populairste zangeres van Duitsland. Met de status van een absolute superster. Op 15 september staat ze in de Gelderdoom in Arnhem. Ongetwijfeld ook met haar grootste hit. Atemloos, durch die nacht. Spür En wie daar uh, 15 september vast en zeker bij zal zijn... is uh, Srinina Schouten, Helene Fischer-fan. Goedemiddag. Oh. Was je verrast toen je hoorde dat Helene Fischer naar Nederland komt? Een klein beetje. Maar dat leek er eerder deze week ook al even op, hè, dat ze zou komen. Rond 1 april ging dat gerust, gerucht. Hoe zat dat nou? Ja, er was iemand die uh, dat als een 1 april grap de wereld in had gepakt. En uh, ja, er was eigenlijk best wel veel op gereageerd. En iedereen hoorde natuurlijk dat het waar was. Maar dat was helaas een 1 april grap. En ja, vandaag uh, wordt dan toch bekendgemaakt... dat ze als met het in uh, Arnhem komt. Ja, er gingen hier bij een aantal mensen op de redactie echt armen in de lucht. De andere ja. helft kent haar niet. Kan jij nee, ja. voor de helft die haar niet kent uitleggen... waarom zij zo ontzettend groot is? Ja, het is gewoon een ontzettend volzijdige artiest. Euh, met een ontzettend prachtige stem. Um, eigenlijk alles erop en eraan. Als ja, je haar ziet ook, het is uh, altijd live. Uh, met dans en acrobatiek. En ze doet het ook allemaal zelf. Mm -hmm. En ja, dat, dat maakt haar denk ik wel uniek. En, en wat voor soort muziek is het? Ja, het is een beetje slagen. Maar niet meer echt zoals we dat uh, van vroeger kenden. Het gaat nu wel steeds richting de popkant uh, op. En als je uh, ook naar een albums album luistert... naar een, nieuw, naar een nieuwe single... en als je heel veel gedaan met Afrojack, dus het is wel heel erg uh, veranderd in de ja? afgelopen jaren. En, en ben je al vaak bij optredens van uh, Helene Fischer geweest? Uh, ja, als ik in uh, september naar het Gelre ga... dan wordt dat volgens mij mijn tiende keer dat ik haar uh, live ga zien. En waar heb je haar allemaal gezien dan, in het verleden? Uh, ik ben een keer voor naar België gereden... en voor de rest uh, naar Duitsland gewoon. Ja, want daar moest je steeds zijn en nu dus in Nederland... Ja, eindelijk. <laughs> uh, denk je dat het Gelderdoom volkomt? Ja, dat denk ik zeker, absoluut. Ja. ja, hoe weet je dat zo zeker? Want ze is gewoon heel erg populair in Nederland. Voor... Ze is wel heel erg populair in Nederland. En ik denk ook dat het Gelderdoom ook, uh, ook nog voor de Duitse fans heel aantrekkelijk zou zijn. Dus ja. niet alleen de Nederlandse fans. Ik denk dat het misschien ook wel, wel nog wel Duitse fans ook naar Nederland trekt. Ja. Stop. Maar ik denk echt wel dat de Nederlandse fans uh, het stadion wil gaan vullen. Ja, maar als er ook veel Duitsers komen, dan ben je misschien nog niet helemaal zeker van een kaartje. Nou, ik ga ervan uit dat ik het kaartje wel leuk uh, krijg. Krijg? Ik, ja. Ik betaal natuurlijk, maar ik zit er morgen met de kaart voor kop, zit ik er wel klaar voor. Oh, goed zo. Ja, precies. Ja. Goed f 5 en, en op tijd... Uh... Ja, met meerdere computers en... Uh... <laughs> je <laughs> bent echt fan, hè? Ja. ja, dat komt wel goed. Nou, um, heel veel plezier als het lukt um, op 15 september met Helene Fischer En uh, dank dat je je passie voor haar even wilde delen met ons. Ja hoor, graag gedaan. Oh, en blijf luisteren. We gaan haar draaien nu. Super, leuk. Op 15 september dus staat ze in de Gelredoom in Arnhem. Wij gaan kijken hoe druk het nog steeds is op de weg, Edwin Gerritsen. Ja, het is nog steeds uh, vrij druk. Uh, het neemt wel iets af nu. De buien trekken nog steeds over het land. Heeft de verkeer last van de meeste files in het midden van het land? Op de A7 Saandam richting Den Oever is een ongeluk gebeurd. Tussen Purmerend en Hoorn nu een half uur vertraging. Eén rijstrook is daar dicht. En op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Beeldhoven en Nieuwegein een half uur vertraging. Testing, one, two, one, Ja, gisteren we van Zuchten. Dat Leeuwarden, de culturele hoofdstad van Europa is... dat merken ze in heel Friesland. Op tal van plekken in de provincie zijn kunstprojecten... onder andere in End, waar schoolklassen werken aan een groeiend en bloeiend kofschip. Goedemorgen. Nou, Goedemorgen. welkom iedereen. Hartstikke mooi weer. Lekker in het weiland vanmorgen aan het werk. Uh, nou, het is weer kinderkunst, hè, dit jaar. En het is culturele hoofdstad... En culturele hoofdstad, dat is natuurlijk voor Friesland heel erg belangrijk. En het is super gaaf dat jullie daar met z'n allen aan meewerken. Ludie heet ik. En Garda nog een keer voor de namen. Wat gaan we doen? We gaan bij Garda. Garda, vertel. Uh, we gaan bij, bij mij dus echt hele mooie spanten. Een schip heeft spanten, dus het zijn vrij uh, grote pakken. Dit formaat takken, deze lengte en ook deze dikte, die gaan uh, acht... Kinderen blijven bij mij eerst. En als je dan een mooie spand hebt, dan ga je naar Ludy En soms moet er ook een stuk afgezaagd worden. En dat is het, zaag, het zaag op haar hoofd van morgen. Want het moet heel voorzichtig gebeuren. En die bij mij zijn, die gaan ook met de, met de tang takken eraf halen. En hoeveel hebben we precies nodig, Ludy? Nou, nou, ik denk wel 60. Maar we, we, we hebben er al, uh, a, nou ik overdrijf nu, 45, denk ik. <laughs> maar uh, we hebben er al, al aardig wat, maar inderdaad kunnen we niet genoeg aanslepen. Want sommige zijn toch niet goed. Ik ook nog even iets, eens. als je wil. Kijk, tegen de stam aan. Kijk, dan ga je gewoon glad. Ja, hier. Ik ben uh, Jolanda van Dongen. En ik ben een van de initiatiefneemsters van het project Kinderkunst Wout Zend. Nou staan wij midden in het dorp, uh, althans midden in het dorp. Ja. Aan de overkant zie je het dorp en wij staan dan ja, net aan de overkant van het water in een heel drassig weiland... staan wij een, een, een boot te maken van wilgetakken. Precies. Ipamine, skip, samen met elkaar iets doen. En ook groen is voor de toekomst, zeker voor Wout Zend, Heel belangrijk. Toen ja, wilde u het nog een, een tintje geven, ook richting die leerlingen... die natuurlijk nu ook in groep 8 zitten, onder andere. Ja, Dan leer je over het kofschip. En uh, dat bent u dus nu aan het bouwen. Precies, we zijn het kofschip aan het bouwen. Dat is een schip wat ooit in Woudsend gebouwd is. Hier precies tegenover. Daar heeft de werf gestaan. Dus die werf die wordt ook in het weekend daarbij gebouwd, de voorkant. En uh, die kinderen... Uh, niet alleen groep 7 en 8, maar vanmiddag komt groep 1 en 2. Dus twee basisscholen, Meester van der Brug en de Bonifatische School... die gaan samen met elkaar bouwen aan datgene wat ooit al in End gebouwd is. Ja, en dan wordt er een kofschip gebouwd van wilgetakken... en dat moet uiteindelijk dan ook weer gaan groeien. Ja, dat gaat groeien, maar dat moet natuurlijk ook onderhouden worden. En dat is ook een belangrijke uh, opgave voor dit dorp de komende jaren. Dus, maar ja, het is ook voor de toeristen wel heel boeiend om te zien. Ze komen aanvaren en ze zien het zo staan. En ja, het is eigenlijk het icoon van Woutzent. Daar uh, gaan we dit voor maken. En met name met de jeugd die uiteindelijk ook de toekomst heeft voor dit dorp. En hoe zat het ook alweer met dat kofschip? Ja, dat was uh, een belangrijk uh, uh, onderdeel van de lagere school van de grammatica natuurlijk, hè? Um, volgens mij was het, en um, moet ik even denken... volgens mij als je de klinkers, die uh, eindigen dan op een uh, T, niet op een D. Maar misschien heb ik dat wel helemaal verkeerd. Dat is wel een goede vraag. Ga ik het even opzoeken nog? We zijn hier in de houtzagerij volgens mij, van uh, de botenbouwers. En Riemer, wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn aan het de wilgen, tenen aan het eraf knippen en uh, dan worden ze naar het kofferschip gebracht en dan worden ze. Uh, in de grond gestoken. En dan wordt het weer een echt kofschip, hè? Ja, dan wordt het een echt kofschip. Zou dat ook nou weer gaan groeien, vraag me af, van die dode takken die je weer in de grond steekt? Uh, ja, want daar maken ze dan sneetjes in en daar kunnen dan weer wortels uitgroeien. Nou is het kofschip uh, heel beroemd hier in Woutzend, omdat het hier gebouwd is vroeger. Maar het is ook een, een regel, hebben jullie die al gehad op school, die uh, regel van het kofschip? Uh, ja, maar we hebben tegenwoordig, een, uh, we hebben op school hebben een andere regel. Nou hebben we het sexy volkschaap. Het sexy fox schaap. Ja. En, en werkt het wel hetzelfde? Ja. De letters die zijn dan op het plaatje rood gekleurd en als die aan het eind van het als je het hele werkwoord hebt, bijvoorbeeld schaatsen, en dan um, een eraf en dan heb je en dan dat zit in het sexy volkschaap. Dus dan moet je er een t bij. En anders een deel. Ja, goed. Van de houtzagerij zijn we nu bij de afdeling gaten en zagen. We boren diepe gaten zodat de takken ook wortels kunnen schieten. Dan gaan we vlechten. Dus om, om, de, wat we nu doen zijn de spanten van het schip maken. En dan gaan we met uh, vlechthout gaan we ze allemaal verbinden tot, tot de wanden van de boot. Die moeten dan weer gaan groeien. En dan ja, staat klopt. hier over een paar jaar staat hier een echt kofschip. Uh, nou, binnen een twee weken al, hoor. <laughs> maar groeiend zullen we over twee maanden zien dat, het, uh, dat ze blad gaan zetten. Wat deed dat kolfschip hier in Woutzend? Waarom was het zo belangrijk? Ja, ja, dat is heel boeiend. En dat weten de kinderen denk ik ook heel goed te vertellen. Het, ze, ze waren uh, uh, hier in grote aantallen in de productie. Ze werden hier echt gemaakt, twee uur geleden. En... Uh, die schepen waren zeewaardig en die voerden naar uh, Denemarken, Engeland. Dus het was een hele mooie uh, brug ja, naar, uh, naar andere uh, mensen en uh, ja, zaken. En nu heb ik begrepen dat uh, dat kofschip, dat dat eigenlijk helemaal uit is. Hè? Het is tegenwoordig een sexy foxschap geworden. <laughs> ja, ja. Dus waar jullie eigenlijk zo trots op zijn hier in Woudsend, dat uh, gebruiken jullie helemaal niet meer op school. Hoe zit dat? <laughs> ja. Weet je dat? Nee, niet hè. Nee, Oké, okay. want uh, de regel was vroeger hè, dat je vervoegde via het kofschip en daar hebben jullie nu een sexy fox van gemaakt. Ja, ja. Klinkt heel nou, ik leuk. Wel... Het klinkt leuk hè? Ja, het klinkt veel leuker. En je moet als Woutersende toch trots zijn op het kofschip. Nou ja, wij waren er niet bij hè toen hij erin was. <laughs> Heerlijk, bij de hand de kinderen. Kunstenaars en de kinderen verwachten dat de eerste uitlopers... over een week of twee te zien zijn. En dan staat er dus een levend kofschip in het Friese dorp. Een project van Jolande van Dongen en Carina van Lent. Ewoud de Bruin maakte de reportage. Met a 6 er wordt steeds vaker rechtszaken gevoerd om klimaatdoelen te halen. Nu ook tegen Shell. Maar wat is er belangrijker? De publiciteit die zulke zaken teweeg brengen, of de kans dat er ook echt resultaat behaald wordt. En we gaan het hebben over de verschillen in loon tussen mannen en vrouwen, zowel in Groot-Brittannië als hier in Nederland. NTO Radio 1. Wat moet je geloven van alle gezondheidsadviezen?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 Maak special. Gewoon gezond. We mogen helemaal niets meer. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Beleg met Sintvest in Duits vastgoed. Met een verwacht jaardividend van 6,6 dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op zinvest.nl slash Duits vastgoed. Sintvest, daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.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 Kom heeft groot ingekocht, dus zijn er tien dagen lang superdeals. Met alleen vandaag het allernieuwste Denver voor maar 139 euro. Exclusief verkrijgbaar bij bol.com. Bij Luzak Hogeschool studeer je in kleine klassen. Met persoonlijke aandacht en maximaal resultaat. Bezoek een van onze open avonden. Kijk op luzak.nl voor data en locaties. Het is de laatste dag met superdeals. Kijk dus snel op bol.com of download de app.